Nog bedankt voor de bloemen. We hebben allemaal bloemen gekregen achter. Van Carolien bijvoorbeeld. Dankjewel. Het volgende lied gaat over iets heel ernstigs. Het volgende lied gaat over heroïne. En bij God, ik hoop dat jullie daar nooit mee te maken krijgen, echt waar. Je had zo'n mooie mond met tanden, daar is niks meer van over. En dan die blik in je ogen, je kijkt wel maar je ziet niets. Ik heb je altijd gemogen, ze vinden je een klootzak. Heroïne, godverdomme, heroïne, godverdomme, heroïne is een vloek. Heroïne, godverdomme, heroïne, godverdomme, godverdomme die heren, godverdien dat. Als op de wereld. Nou dan kon ik er nog bij. Maar heb ik leven eens te beweren. Dat er niemand aan je opkijkt. Dat je blazen al je vrienden, verneukt je eigen lief. Bestelt je moeder voor een tientje. Als jij maar je schot krijgt. Heroïne, godverdomme, heroïne, godverdomme, heroïne is een vloek. Heroïne, godverdomme, heroïne, godverdomme, die heren, die dat. Je zegt je zit in de zorgen, je bent een zielepiet En elke dag zeg jij weer, morgen stop ik met die rotzooi Nou het is je eigen leven, je moet het zelf maar zien Maar ik zou er wat voor geven, als ik je weer eens lachen zag Heroïne, Godverdomme, heroïne, Godverdomme, heroïne is een vloek Heroïne, Godverdomme, heroïne, Godverdomme, die heren, Godverdomme, Godverdomme. Godverdomme. Godverdomme.